Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Politiek Den Haag staat voor een cruciale week. Een groot deel van de bevolking is tegen. De Tweede Kamer is ernstig verdeeld. Afghanistan dus. Het is opnieuw een binnenlands onderwerp geworden... Het kabinet, dat er net honderd dagen zit, wil kost wat kost een nieuwe missie... naar het gevaarlijkste gebied van de wereld. Daar gaan we over praten vanmorgen. Thijs Berman, net terug uit Afghanistan. Voorzitter van de Afghanistan-delegatie van het Europees Parlement p van de A-lid. Hij is hier, meneer Berman. Goedemorgen. Goedemorgen. Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP tegen de missie. Goedemorgen, Goedemorgen, meneer Van Bommel. En Rob de Wijk is bij ons defensiespecialist, belangrijk adviseur van het kabinet... is door de Tweede Kamer uitgenodigd overmorgen uitleg te geven... over de, zoals het dan genoemd wordt, politietrainingsmissie. Goedemorgen, meneer de Wijk. Morgen. Ja, en u kan deze uitzending ook zien op troskamerbreed.nl. De kranten. Nou ja, de kranten kunnen er natuurlijk niet omheen. Het gaat er eigenlijk al de hele week over... De honderd dagen, de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte. De Volkskant flitsende start. In de Telegraaf hadden ze het er gisteren al over. En vanmorgen weer: Rutte gaat voor tien met Griffel. Maar dat zegt Rutte dan zelf. Mm -hmm. uh, in het AD: Rutte krijgt na honderd dagen nog steeds voordeel van de twijfel, Nederlands dagblad. Honderd dagen een gewoon kabinet? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar die vraag is ook aan u uh, gesteld. Nou, de, laat ik maar even met uh, de buitenpost Brussel beginnen. Uh, Meneer Berman, uh, uh, zeggen ze iets heel positiefs, iets leuks over dit kabinet? Zit er slot al honderd dagen. Het leukste zit in de communicatie van Mark Rutte. Hij spreekt goed, hij antwoordt, hij is er. Dus dat is mooi. Het en was dat... hoog tijd dat er een premier, premier kwam die uit zijn woorden kon komen. Ja, dit is uh, nieuw dus. Ja. Meneer de Wijk? Ja, in de politiek draait alles om beeldvorming. En met die beeldvorming zitten we wel goed, tot nu toe. De echte grote besluiten moeten nog worden genomen. Maar uh, ik vind dat uh, de hele sfeer die uit dit uh, kabinet uh, spreekt, uh, ja, dat, dat vind ik wel goed eigenlijk. Ja, u zegt echt tot nu toe, uh, dus het is hiermee wel uh, voorbij. De komende honderd dagen worden heel anders? Nou ja, dat hangt er vanaf uh, of een paar hele grote besluiten erdoor kunnen worden uh, uh, ge gekregen. Ik bedoel, er moet wel 18 miljard bezuinigd worden. Hoe gaan we dat dan precies doen? En wat zijn, hoe gaan ze bijvoorbeeld om... Met alle problemen die er dan zijn rond de innovatie in Nederland. Daar zul je wat aan moeten doen. Ik ben dus heel benieuwd of zij het voor elkaar krijgen. om, laten we zeggen, het verdienvermogen van Nederland op peil te houden. Maar de start was goed. De aftrap is goed geweest. Ik vond het verfrissend. Ja, het die van Bommel? Nou, ik ben het eens met wat er gezegd werd over de communicatieve vaardigheden van Mark Rutte. Dat is echt een verademing. Zowel in de media als in de Kamer is het gewoon aangenaam om met Rutte het debat te zoeken. Vragen te stellen en ook echt antwoorden te krijgen. En daar dan op voort te kunnen borduren. Tegelijkertijd zie ik bij dit kabinet een aantal maatregelen. Ik denk ook aan gisteren het Malieveld. Al die studenten, duizend hoogleraren rond de Tweede Kamer. Dat is ook voor het eerst. Wordt fors bezuinigd op onderwijs. Dat doet pijn bij studenten, bij instellingen. Uh, we zien op andere terreinen de cultuur, de ontwikkelingssamenwerking... een aantal andere terreinen waar ik van zeg... nou, dat is een stukje daadkracht waar ik niet op zit te wachten... Uh, investeren uh, kan ook uh, een middel zijn om deze crisis te lijf te gaan. En dit kabinet snijdt alleen maar. Maar goed, die communicatie van Rutte, die Zeker? u allemaal looft... Uh, uh, dat betekent wel dat hij dingen goed kan uitleggen. Nou ja, Rutte hoeft niet uh, zelf de onderwijsbezuinigingen uit te leggen. Hij hoeft niet de bezuiniging in de cultuursector uit te leggen. Dat doet zijn staatssecretaris of zijn minister. En die krijgt het dan ook voor zijn kiezen. Het is natuurlijk wel allemaal het beleid... wat onder leiding van Rutte uh, straks uitgevoerd gaat worden... als dat allemaal, zoals de wijk zegt, ja. ook echt zijn beslag krijgt. Want... We zitten nu nog met het probleem dat er in de Tweede Kamer... wel regelmatige meerderheid is, maar in de Eerste Kamer niet. En Dat betekent dat er nog heel veel problemen zouden kunnen komen. Ja, maar positief. Hè? Ik geef toe, het is voor ons aan tafel waarschijnlijk een hele klus... om dat steeds vast te houden, wat positief is. Een gemengd beeld, zou ik zeggen. Ik, ik probeer oh, me om, heel, heel erg bij het positieve te ja, houden. Thijs Berman heeft dat inderdaad geprobeerd. Ja, nou ja, ik vind het wel positief dat er gisteren duizend professoren in Toga... Zo positief. waren. Binnenhof wandelen. Dat vond ik een heel positief effect van dit kabinet dat het dat het de professoren wakker schudt en uit hun kamers haalt... Om, te, om op te komen voor de belangen van het onderwijs in Nederland. Want die worden hier geschaad als Rob de Wijk het heeft over innovatie. Dat is waar, dat is prima, dat is heel erg noodzakelijk. Maar dan moet je wel investeren in onderwijs. Ja, dat heb ik het mee eens natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. En niet alleen in onderwijs. Maar als je dus ziet wat er nu gebeurd is met de aardgasbaten... die worden niet meer aangewend voor innovatie in Nederland. Dat is denk ik uitermate schadelijk. Ja, ja. Want in die snel veranderende wereld is er maar één manier om geld te verdienen. dus is namelijk het meest innoverende land zo ongeveer ter wereld te ja. worden. En we zakken alleen maar op de ranglijsten. Ja. Ja, dus het positieve eigenlijk ook is dat dit kabinet uh, bij mensen een positieve kracht aan boord... namelijk door eens hun mond open te doen... en uit te leggen waarom ze ergens tegen zijn. Dat is positief, toch? Ja, nou ja, uh, ik, ben altijd blij, ik ben altijd blij met uh, maatschappelijke betrokkenheid van mensen. Ook als dat komt in de vorm van maatschappelijk verzet. Uh, daar is hier nu sprake van. Maar als tegelijkertijd van de kant van het kabinet wordt gezegd... van, maar wij gaan die agenda toch gewoon uitvoeren... En dat is wat Mark Rutte gezegd heeft. Dan is het resultaat per saldo wat mij betreft slecht. Nou, orus kan je er automatisch... Bij als je 18 miljard gaat bezuinigen. Maar ja. Nou ja, okay. we zijn uiteindelijk toch weer op ons uh, gewone doen terecht. Ja, het Want wij, journalisten, zijn graag negatief. Dat is eigenlijk de conclusie. Helaas, soms. Helaas, ja, ja. ja daar liggen de vragen. Goed nieuws is geen nieuws. Uh, goed, we gaan nog even kijken in Trouw. Uh, de opening van Trouw. Oppositie vraagt stop de Sahar-debatten. Het is een oproep, kort samengevat. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zouden afspraken willen maken... om tragische persoonlijke gevallen niet meer openbaar te maken te bespreken in het parlement. Als voorbeeld nemen ze dan de kwestie Sahar, uitgeprocedeerde asielzoeker. Maar ook de kwestie Brandon speelde deze week... de zwaar gehandicapte jongen in een zorginstelling... waar de staatssecretaris persoonlijk naar op bezoek is gegaan... met hem gepraat, met zijn moeder gepraat. Het debat, zegt uh, de oppositie hier in de krant... richt zich dan op deze personen en, ik quote even... die dreigen een speeltje te worden in een gepolitiseerd debat. Ja, het gaat eigenlijk over de manier van werken van het parlement, meneer Van Bommel. U knikt. Ja. U bent het eens met deze oproep? Ik ben het eens met die oproep. Uh, wat je ziet is dat uh, zo'n individueel geval dan uh, volledig in de schijnwerpers komt te staan. Dat is a. vaak schadelijk voor de persoon in kwestie, privacygevoelige dingen, de hele familie, alles eromheen. Dat is dus schadelijk. Uh, twee. Uh, het bevordert ook niet het debat over maatregelen... die wel of niet genomen moeten worden. Omdat het te veel dat gezicht krijgt ja, van die persoon. Ja, inderdaad. Het wordt veralgemeniseerd. wordt ogenblikkelijk gekeken naar hoeveel gevallen zijn er nog meer... die hierop lijken. wordt allemaal op één hoop gegooid. En dan wordt het voor de staatssecretaris of een minister... uitermate moeilijk om daar nog uit te komen. Want die individuele casus moet worden opgelost. Dat is wat de Kamer eist. Dat is wat, wat, wat, wat er maatschappelijk geëist wordt. Er moet eigenlijk meteen een oplossing voor komen. Dat kan heel vaak ook niet. Uh, vaak moet je ook op de langere termijn kijken. Wat betekent het als wij nu uh, regels gaan veranderen om dit individuele geval op te lossen. Ja. Daar kom je dus niet uit. Maar goed, meneer Van Bommel, is het niet gewoon een trend? Ik bedoel, uh, ja, uh, meneer Wilders gebruikt Henk en Ingrid ook als een soort personificatie van zijn ideeën, hè, van zijn kiezer. Uh, uh, eerder ook is uh, allerlei ministers riepen hun kleinkinderen aan of hun schoonmoeder dat is helemaal aan om ook een nieuws. kwestie Ik noem u één te naam. bewijzen. En uw luisteraar kent die naam nog, dat is de familie Gumus. De familie Gumus, de, de Turkse kleermaker in Amsterdam. Die heel lang als zogenaamde witte illegaal in Nederland gewerkt had, geïntegreerd was. De school die deed ontzettend veel. Ik zat toen in de Amsterdamse gemeenteraad. De burgemeester maakte toen duidelijk aan de raad van... jongens, als wij ons hiermee gaan bemoeien... dan is dat niet in het voordeel van deze familie. En dan is het eind van het liedje dat de staatssecretaris, mevrouw Schmitz toen geen gebruik kan maken van haar discretionaire bevoegdheid. En zo is het gegaan. En Cumhurst heeft het land moeten verlaten. Het was toen al zo, dat praat ik over 12, 15 jaar geleden. Toen was het al zo dat een individueel geval, wanneer dat zo in de schijnwerpers komt... is het slecht voor de persoon in kwestie, is het ook slecht voor de ruimte die een staatssecretaris heeft... en de Kamer zichzelf verschaft om tot een oplossing te komen. Maar het maakt een probleem wel heel inzichtelijk, meneer Berman. Dat is waar. Door het zo persoonlijk te maken. En je kunt uh, schoolkinderen die zich verzetten tegen de uitzending van een klasgenoot... niet verbieden de media te zoeken, lijkt mij. En dat is gebeurd in de kwestie. En dat is kwesties... gebeurd. Ja. Dus, ik vind het heel goed als mensen opkomen voor de rechten van klasgenoten... buurtgenoten, straatgenoten... als ze worden uitgezet in een beleid dat gezinnen van elkaar scheidt, moeders van kinderen wil scheiden... Uh, in de middeljarigen wil uitzetten. Ik vind dat onmenselijk beleid. Ten maar dat zijn twee verschillende zaken. Mensen die uitgezet moeten worden of, het, of waar iets mee moet gebeuren... Zo, zo gaat dat niet. Als mensen zich daar tegen verzetten, lijkt me dat prima. Jawel, maar moet maar... dan het parlement Precies. zich zo persoonlijk bemoeien... Ja. met dat, dat enige geval? Andere... meneer de Dat is... nee, van lijkt, mij, lijkt mij niet volgens mij... Heb ik in het verleden politici heel vaak horen roepen dat ze niet over individuele gevallen gaan. Maar het lijkt alsof ze er wel over gaan. En zeker deze staatssecretaris, die is afgereisd naar die branden om daar een gesprek mee te houden. Plus uh, de moeder daarvan. Ja, de staatssecretaris van Volksgezondheid. Ja, exact, is daar uh, uh, ja. En ze kwam dan verslag ik, toen dacht brengen van, Nou, in de tweede Als je kamer. op deze manier gaat regeren, dan, dan ben je redelijk van de straat. Want dit betekent nou dat je al die veertig gevallen of zo zou eens kunnen afgaan om daar een oordeel over te vormen. Dat kan toch niet waar? Wees? Zo kun je volgens mij niet een, niet een land regeren. Is daar een afspraak over te maken in het parlement? Want laten we wel wezen... individuele Kamerleden maken natuurlijk ook mooie sier met dit soort gevallen. Afspraken zijn er niet echt over te maken... omdat mm. iedere individuele fractie en ook ieder individueel Kamerlid... kan zijn vinger opsteken en zeggen ik wil het hierover hebben. Uh, je kunt wel de cultuur beïnvloeden door daar gewoon eens met elkaar over te praten. Of dit nou, en daar heb je commissies voor in de Kamer... die dat gewoon onderling bespreken. Hoe gaan we de procedure doen, de behandeling van dit, uh, deze kwestie? En daarin kun je wel zeggen van nou ja... Ik voel hier niet voor om op deze wijze door te gaan. Dus wanneer er een mm. verzoek komt om over zo'n individueel geval te debatteren. dan hoeft u op mijn steun niet meer te rekenen. Zou u dat ook doen in een, ja, voor, in is, een nieuw dat is, dat geval? Is. Want dat is dus het voorstel van Tovia ja. Bibi van GroenLinks. Kamerlid. Dat is de inzet een beetje van de oppositie. om op dat punt uh, de Kamer zelf. Uh, zich uh, beperkingen op te leggen. En dat betekent niet een afspraak van het mag niet meer. maar het betekent wel van wij gaan hier. dit gaan we, dit gaan we zo niet weer doen. Ja, Thijs Berman. In het nou, ik, Europees ik kan Parlement praten. komt dit niet voor? Ja, natuurlijk nou, wel. Ook in het Europees het Parlement komt het voor... dat wij ons inzetten voor één persoon omdat hij in de moeilijkheden komt. Bijvoorbeeld, een, een, een, een, ik heb me eens ingezet voor een journalist in Algerije... die uh, dwars werd gezeten door zijn regering en in de bak dreigde te komen. Dat heeft geholpen, maar je moet iedere keer afwegen... of de inzet voor die persoon met een naam erbij, of hem dat zal helpen... Of, de, of dat het hem juist in meer risico gaat brengen. Zo doen wij dat. Ja. Oké, okay, nou we laten het uh, hierbij wat de kranten betreft. We praten zo uh, uitgebreid verder, maar we kijken zo is altijd natuurlijk even terug over de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Het was een verwarrende week. De spanning loopt op, de campagne voor de verkiezingen komt op stoom. In de Tweede Kamer zijn ze vast aan het oefenen met stemmen. Voorzitter, in totaal zijn uh, 143 stemmen uitgebracht... waarvan 113 op de heer Brenninkmeijer, 25 op de heer Cohen... vier stemmen waren blanco en één stem was ongeldig. U hoort gelach. Cohen was geen kandidaat. De steun van de PVV was dan ook een politieke pesterij. Ja, helaas, de heer Brenningmeijer is het toch geworden. Maar de heer Cohen was een hele goede tweede met 25 stemmen. Dat betekent dat één op de zes tweede Kamerleden al op mij heeft gestemd. Deze week bereikte het kabinet de eerste 100 dagen. En de premier is tot nu toe dik tevreden. Ik denk dat we een ongelooflijk sterk land hebben... Ja. waar we nog veel meer uit, elkaar uit kunnen halen wat erin zit. Er uithalen wat erin zit. Dat is ook wat de studenten willen. Maar de bezuinigingen van dit kabinet zitten ze dwars, vinden ze. Hun hoogleraren draaide een rondje om de Hofvijver en het Malieveld liep vol met boosheid. Het zou van fatsoen getuigen als de toekomstige leidinggevende van Nederland... dat zijn jullie, ook kunnen luisteren naar de argumenten van een ander. En dan was er ook nog WikiLeaks. Van een pikante lekkage is dat een ware stortbui geworden. Wie moet je nog geloven? Is er een voorstel gedaan om Kony door de Amerikanen te laten vermoorden is het antwoord daarop nee. En hebben de Amerikanen nu wel of niet de duimschroeven aangedraaid bij Wouter Bos? Daarover kan ik zeggen dat hij daar de Amerikanen niet heeft opgeroepen om druk uit te oefenen op minister Bos. De man die het weet hoeft het niet meer te zeggen. Toenmalig minister Verhagen gaat er niet meer over. Ik ga niet inhoudelijk in op de vraag die u mij stelt, omdat daar de minister van Buitenlandse Zaken u een antwoord op hoort te geven, ook staatsrechtelijk. En dan is er nog de missie Afghanistan, die alle partijen zwaar op de maag ligt. De PVV is tegen, en al was dat vanaf het begin af aan al duidelijk, Mark Rutte is toch verbaasd. Ik vind het bijzonder hoor, als je als PVV zegt, we willen het islamitisch fundamentalisme bestrijden. Nou, me dunkt een van de plekken waar we dat doen is in Afghanistan. Er wordt nog volop gewikt, gewogen en getwijfeld. En ook het CDA zegt dat nog te doen. De grondhouding is positief. Maar dat wil niet zeggen dat we deze missie dan de beste oplossing vinden daarvoor. U kent ons onderhand. Voorspellen doen we niet, maar dit kabinet heeft haast. En dus zal het ons niet verbazen als volgende week plan B al blijkt klaar te liggen. Maar daarover volgende week. Tros, Radio 1. 17 minuten over 11. En u luistert naar Troskamerbreed met vandaag als gasten... Partij van de Arbeid, Europarlementariër Thijs Berman, SP... Tweede Kamerlid Harry van Bommel en Rob de Wijk. Hij is defensiespecialist en hij is van de Hague Center for Strategic Studies. Het Haagse Centrum voor strate Strategische Studies. En in die rol, meneer de Wijk, adviseert u ook... Het kabinet, geloof ik, hè. dat klopt toch ja, ik wel. Ik heb wel eens gesprekken, zo nu en dan. Oh ja, dat is een ander woord voor adviseren. Ja, um, ja. we gaan het over Afghanistan hebben. Dat is een buitenlandonderwerp, zult u denken. Maar het heeft alles met het binnenland te maken. En het zal er ook de hele volgende week in Den Haag over gaan. Het gaat over leven en dood. Het gaat over sturen van mensen naar een oorlogsgebied. Uh, meneer Berman, um, u was uh, uh, als voorzitter van een delegatie van het Europees Parlement. U uh, zit in een commissie over Afghanistan. Afghanistan. In uh, in Afghanistan, uh, open kan ik het niet vragen. Hoe is de toestand daar? Ik denk dat militair gezien de toestand heel slecht is. Omdat 150.000 Westerse soldaten en 10.000 Afghaanse soldaten... niet in staat zullen zijn om Taliban te verslaan... zolang die een veilige haven in Pakistan hebben... en daar bewapend worden, geld krijgen, de tijd hebben om rust te vinden. Dat is een illusie. Die strijd kun je op deze manier niet winnen. De tweede politiek gezien gaat het ook heel slecht... want er is geen vertrouwen in de instituties die in 2004, 2005 zijn opgezet. Waar de bevolking aanvankelijk heel enthousiast was over de nieuwe grondwet... die steunde... Op weg naar een nieuwe democratie in Afghanistan. En nu is er een grote desillusie onder de bevolking... omdat de internationale gemeenschap in Afghanistan corruptie tolereert. Karzai houdt hoogst persoonlijk corruptieonderzoeken tegen. En we zeggen er niks van. We doen in schijn, op, in, op incidenten gaan we in. We, internationale gemeenschap. Benoemingen van bepaalde personen worden tegengehouden. Maar een einde aan de corruptie in het land. Een einde aan de aan de willekeur en aan het feit dat er oorlogsmisdadigers in de regering zitten... en op andere hoge posten, dat zit de bevolking enorm hoog. Dezelfde mensen waarom ze ooit blij waren dat de Taliban kwamen als bevrijders... die zitten nu weer op hoge posten. Er, zijn, er zijn daar verkiezingen geweest. Zijn, ja, zijn, en wat is daarvan geworden? Daar is van geworden een, een, een, een hele lage opkomst vanwege de onveiligheid... en vanwege het wantrouwen tegen de situatie nu in Kabul... Dus niet, het parlement is ook nog steeds niet geïnstalleerd. Er is strijd tussen president Karzai en het parlement, omdat Karzai vindt dat het parlement nu minder op zijn hand is dan het vorige parlement. Dat zit hem enorm dwars. Hij probeert dat dus nog om te draaien met een illegale move door een tribunaal in te laten stellen via een hoge rechtshof. Illegaal. Alleen de kiescommissie en de kiesraad kunnen daarover oordelen. Hij gaat er gewoon langs. Maar dat laat dus zien, dat het geaccepteerd wordt... laat zien hoe zwak die instituties zijn... hoe zwak het vertrouwen in de grondwet... en hoe makkelijk je in Kabul eigenlijk kunt doen wat je wil... als je de president bent. En dan is er wat strijd met het parlement. Ik, volgende maand zouden ze dan, zullen ze dan geïnstalleerd worden... de parlementariërs met wie ik sprak. Het is een, aan de internationale gemeenschap nu om ervoor te zorgen dat we investeren in lokaal bestuur, ja. in nationaal bestuur... in strijd tegen de corruptie. En als we dat niet doen, is het dweilen met de kraan open. Het enige wat je doet, is één groot reclame- uithangbord... voor de Taliban neerzetten. Oké, okay, Afghanistan dus. Als ik het samenvat, dan is dit toch wel een vrij pessimistisch beeld... wat u schetst. Meneer Van Bommel, u bent daar zelf ook wel eens geweest... Hè? ook om de Nederlandse missie in Oerhuiskan uh, te bezoeken... die daar uh, uh, feitelijk bijna weg is... Uh, herkent u zich ook in dat beeld? Ja, zeker. Vooral ook wat de heer Berman zegt over Pakistan. Um, want het probleem in Afghanistan is groot. Maar de uitvlucht naar Pakistan en het onbeheersbare in Pakistan maakt... Uh, ik begrijp dat aan de andere kant ook wel... dat uh, de Amerikaanse militaire agenda voor Afghanistan... zich ook langzaam aan het verschuiven is naar Pakistan. Daar worden talloze aanvallen uitgevoerd met onbemande vliegtuigen. Die maken daar in gebieden waar de Pakistanse overheid het niet voor het zeggen heeft... heel veel slachtoffers. Dat leidt direct tot een recruteringsbasis voor Al-Qaeda, Taliban, oppositiegroepen, et cetera. En omdat de grens tussen Pakistan en Afghanistan... de grens van 2600 kilometer, dus van hier naar Boekarest... Uh, omdat die grens open is, uh, kunnen die mensen kunnen gewoon vrij in en uit... kunnen bewapend worden, kunnen rust vinden. Dat is een enorm probleem. En wanneer wij dus doorgaan, is mijn stellige overtuiging... met een militaire aanpak van Afghanistan... Uh, met daarbij een overloop naar Pakistan... dan zal dit uitmonden in een regionale oorlog. Maar in ieder geval niet in een terugloop van het geweld. Want alle militairen en de, de toename van militairen... de afgelopen tien jaar in Afghanistan... heeft alleen maar gemaakt dat er meer onveiligheid in Afghanistan is. Mm. U, u beiden uh, bent heel negatief. Rob de Wijk. Nou, ik ben ook niet heel erg optimistisch over de situatie in Afghanistan zelf. Uh, ik deel uh, ook wel uh, de analyse in belangrijke mate die, die net is uh, gegeven. Dat het, maar, dat het heel slecht gaat? Nou ja, je kunt naar de cijfers kijken. En uh, dan moet je constateren dat onveiligheid uh, ook dit jaar weer eens, uh, uh, zal, zal, zal toenemen. Ja, maar, maar, dus maar dat, als ik u dan... Uh, maar, maar, maar je kunt dat niet generaliseren voor het hele land. Ik bedoel, Er zijn delen die zijn redelijk, er zijn delen die niet die, die de uitermate onveilig zijn. Ik bedoel, het noorden is niet te vergelijken met, het, met, met laten we zeggen, Kandahar in het zuiden of Helmand. Eh, dat is onmogelijk om dat goed te vergelijken. Dus er eh, wordt nu in algemeenheden eh, gekeken, ook als je naar de cijfers kijkt, dan moet je inderdaad constateren dat bijvoorbeeld in Kunduz het volgens bepaalde cijfers pakweg 20% onveiliger is dan het dat dan is het... in 2009, maar daar staat tegenover dat Kabul weer 20% veiliger is geworden. Ja. Dus het ja, is een heel, heel gemengd beeld. Maar als ik u dan toch. Want uh, het kabinet heeft gisteren een brief geschreven aan de Tweede Kamer. waarin het ook een, een situatieschets geeft van hoe is het daar nu. En dan zegt het kabinet: uh, er zijn de afgelopen jaren grote stappen vooruitgezet. De nou, hele bevolking heeft formeel inspraak en gelijke rechten gekregen. Het aantal schoolgaande kinderen is verachtvoudigd. De kindersterfte ja. is afgenomen. De economie groeit. Uh, de. Dus uh, allerlei dingen gaan heel erg En U3 schetst zo'n negatief beeld. Nee, nee, maar... Ik vind dat die getallen die zo positief lijken in de, in de teksten van de Nederlandse regering... die moet je wel in perspectief plaatsen. Afghanistan is nog steeds op plaats 181 van de 182 landen in de wereld, op de Human Development Index. Het is dus een van de allerarmste, minst ontwikkelde landen... Ja. met een van de laagste levensverwachtingen die je kunt bedenken. Een kindersterfte die nog steeds enorm hoog is. En als je dat vergelijkt met de miljarden die er in het land zijn gepompt... dan is het resultaat buitengewoon mager. Ja, maar goed, het kabinet stelt dit dus heel positief voor. Dat doen ze toch ook nou, niet dat, voor niks? Het dat, nee, dat is, dat is, dat is kom, heel begrijpelijk dat, dat, het, kabinet dat wil, ja. het kabinet dat wil. Omdat het, dit, dit kabinet is er natuurlijk op uit om mee te doen... in een NAVO-missie die ja, in feite een e-check is. Een Nee, maar dit zijn de cijfers. Als je kijkt naar het bruto binnenlandse product, het is allemaal niet veel geld, maar het is wel gestegen van 4 miljard uh, dollar in 2002 tot 17 miljard nu. De landbouw die is vervijfvoudigd. Het aantal telefoons. Dat, dat nee, ik kan maar even even ons afvragen. is 12 Nee, Ik kan zo wat doorgaan. Uh, inderdaad, het aantal mensen dat naar school gaat is, is in, in sommige. Is van 2 naar 4. Ja, nou ja en, in sommige, en in, sommige, in sommige gebieden in het noorden is het bijna vertienvoudig. Wij, dus eh, ja. het, dat, het, dat, is, het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, je het moet dus ondanks een... al die onveiligheid, maar we zitten ook niet, uh, we zitten ook niet in een normaal land. Ik hoor eigenlijk alleen maar extra argumenten om dat land te steunen. Wij ja, maar je moet we ons, zeggen, wij we moeten we ons afvragen ja. of deze cijfers of deze resultaten zijn behaald... dankzij de militaire betrokkenheid of ondanks de militaire betrokkenheid. De humanitaire betrokkenheid bij Afghanistan, die was er al voordat dat wij daar militair naartoe gingen... Toen zaten er al hulporganisaties. Die konden zelfs onder de Taliban functioneren. En de vooruitgang in een land wat deze positie heeft op de wereldranglijst. Daar is, kijk, achteruit kun je bijna niet meer. Helaas voor de Afghanen. Mm -hmm. Dus alles wat wij daar insteken, humanitair. En er gaat ontzettend veel geld. En dat, die betrokkenheid moet er wat mij betreft ook blijven. Ontzettend veel geld naar allerlei humanitaire projecten. Dat is goed, dat moet zo blijven. Maar wanneer dat roet in het eten gooit. Wanneer de militaire betrokkenheid roet in het eten gooit. Omdat militaire betrokkenheid juist die oppositie, die gewapende oppositie aantrekt... dan zijn wij onderdeel van het probleem. Dan zijn wij onderdeel van de rem op ontwikkeling in Afghanistan. Ja, u en zegt, dat is mijn grote zorg. Ondanks of dankzij de, ja. de missies daar. Thijs Berman, heeft de Nederlandse missie tot nu toe iets opgeleverd? Of is het... Ondanks die missie dat nou, het beter is gegaan in de ik Afghanistan. Ik geloof dat iedereen het erover eens is dat die Nederlandse missie in Uruzgan beter was dan elke andere missie ook. En dat het, dat het daar echt heel goed is gegaan. Er zijn ook wel kritiekpunten hoor te, te geven. Ik heb met mensen in Kabul gesproken die ook wel wat kritiek hadden. Maar in, in het algemeen kun je zeggen dat de Nederlanders het daar heel goed hebben gedaan. En het probleem is alleen dat zich dat niet zomaar op een eilandje afspeelt in Uruzgan. En dat daar een hele grote internationale aanwezigheid is die... ...contraproductief werkt op dit moment... ...omdat, en ik benadruk dat, omdat wij maar steeds... ...de grote corruptie in het land accepteren. Omdat wij te weinig investeren in een geloofwaardige justitie. Omdat we te weinig investeren in lokaal bestuur. Als we daar meer aandacht... Op zouden leggen. En als we, er, als we een, niet langer de corruptie aan de top zouden tolereren, dan zou de bevolking kunnen geloven dat we werkelijk het beste voor hebben met Afghanistan op de lange termijn. En dat geloof is er nu te weinig. Rob de Wijk, reageer daar eens op? Nou ja, ja gedeeltelijk is dat ook wel. Maar het is, ook, uh, is dat ook wel zo. Maar het is ook wel heel erg door Nederlandse ogen bekeken. Uh, als je kijkt. Wederom naar de cijfers dan is ongeveer de helft van de bevolking vindt dat de corruptie echt een groot probleem is. Dus de helft niet. Die vindt dat dat niet zo'n mm -hmm. punt is. Uh, een behoorlijke meerderheid van de bevolking, uh, 59 vindt dat het de goede kant op uh, gaat. Uh, een zeer grote meerderheid van 70-80 moet niets van de Taliban hebben. Uh, uh, je en, trouwens... en zegt men, er, is, er is nog steeds een, een, een behoorlijke steun ook onder de bevolking voor een, een aanwezigheid van, van buitenlandse militairen en, en, en politie. En dat is natuurlijk ook logisch, want uh, uh, na de aanvallen op de Twin Towers in september 2001 heeft Amerika met ons applaus de Taliban verdreven uit, uh, uit Afghanistan. Daarmee zijn wij ook mede verantwoordelijk geworden voor de situatie in Afghanistan. En uh, de situatie voor de mensen op dit ogenblik in Afghanistan... is ook medegekomen door de interventie... die ook met, met politieke instemming van ons destijds is uitgevoerd. En zegt u dan eigenlijk, één je keer dus daarin betrokken kun je niet meer terug? Je kunt nu op dit ogenblik niet terug als internationale gemeenschap... want je bent zelf verantwoordelijk voor de situatie die daar gecreëerd is. Thijs Berman. Hier ben ik het grotendeels mee eens. Ik vind ook niet dat je Afghanistan aan zijn lot kan overlaten. Op geen enkele manier. Ik begrijp ook niets van zo'n houding van de PVV in Nederland... die dan zegt, ja, we moeten er gewoon helemaal niks meer mee te maken hebben. Dat komt omdat de PVV dolblij is met fundamentalisten krijgen. Ze stemmen door. Ja, ja, wacht, dus, wacht, wacht, wacht. Maar waar het om gaat, is dat als je dan niet weggaat, waar ga je dan aan meedoen? Wat is dan je perspectief? Waar zet je je voor in? Ja, en en dan, dan denk ik bijvoorbeeld. Tuurlijk. En dan ja. denk ik dat het heel goed ja, zou nou, zijn... De dat heeft de... dat de... de... ...en dan denk de missie, ik missie, dat het heel goed zou zijn om te praten... ...en om, om ons in te zetten voor een civiele politiemissie... ...die door Europa is ingesteld sinds 2007... ...en die redelijk goed functioneert, maar die een beetje te klein is. En als je kijkt naar het regeringsplan, en ik zeg het als Europarlementariër... Hoor, het is aan de Tweede Kamer om erover ja, ja, ja. te oordelen. Maar goed, we praten er veel over in de Afghanistan-delegatie... die ik voorzit in het Europees Parlement. Als je kijkt naar het regeringsplan, dan is die negentiende NAVO... Meedoen in een strategie die tot weinig leidt. En dat is voor één tiende haalt die civiele politie. Nu twee wacht even, wacht even. Die, die is voor één tiende een civiele politiemissie. En het aardige juist van die, en belangrijke van die Eupol-missie is dat daar de poging wordt gedaan om politiemensen te trainen die wel respect hebben voor burgers, die niet eerst automobilisten in elkaar slaan die een botsing hebben gemaakt... en daarna pas vragen wat er is gebeurd. Want dat zijn dus voorbeelden die ik hoorde even, in Kabul dit weekend. Even, even, ja. Ja. Moet je eens even uitleggen dat dat dus ja, niet te doen gebruikelijk is... om ja. iemand ja. eerst in elkaar te slaan. Ja, maar dat en is dat, dus betekent, probleem, dat betekent dus dat ja. bijvoorbeeld een Nederlandse politiemissie... een buitengewoon goede bijdrage eraan kan leveren. Maar ik heb Denk het gevoel... Dat zei dat u nu wacht, echt wacht even, meneer dat Wijk. Nu, ja? Meneer Berman zei, zei wat. Uh, zei u, dat denk ik ook? Ik denk dat, dat wij als Nederland een hele goede bijdrage zouden kunnen leveren aan Eupol in Afghanistan. met een civiele aanwezigheid. Ja, u nou, ja. Nou, ja, weet, is... weet ook dat er een ja. onderscheid Potenrijk. is uh, tussen Eupol en wat er binnen de NAVO gebeurt, dat Eupol. Uh, dus de Europese politiemissie die traint binnen de muren het hogere kader. Wilt u alleen daarop gaan richten nee. wat er buiten de poorten gebeurt? Dus dat, dat heeft ook gewoon voor. puur te maken met het aantal beschikbare mensen... die je gewoon niet uit de politiekorpsen kunt halen. Want dat gaat allemaal op basis van vrijwilligheid. Dus je kunt daar veel ja. beter militairen en een marge bij halen... die je kunt aanwijzen maar. en die ook bepaalde, eh, bepaalde politietaken gewoon kunnen onderwijzen. Ik bedoel... het. Het, uh, het inrichten van een roodblok, om maar eens wat te noemen... dat kan je met de politie doen, maar dan kan de militairen ook heel goed onderwijzen. Gisteren, bon Gisteren bleek tijdens de uh, briefing, de technische briefing in de Tweede Kamer... waar de, de hoogste militaire baas, de hoogste politiebaas... de inlichtingenman van uh, Defensie bij uh, betrokken was... en de marechaussee, dat het accent van deze missie... Uh, niet zozeer komt te liggen op die basisopleiding... maar op dat optreden buiten de poort. Ja. Dat is dus operationeel Tuurlijk. optreden. Ze krijgen heel... daar gewoon... Paramilitaire taken. Nee, waarom zo, is het nou paramilitair? Zo is het, nou zo is het, zo is het door de, de chef defensiestaf zelf de, uitgelegd. Zij krijg, ze ze moeten, leren... Ze ze le military Wallen, skills. Ze, ja, ze leren schieten bijvoorbeeld. Dus ze schieten is heel handig. Schieten, daar. dat lijkt me logisch. Maar military skills, dus ook het opsporen van mensen. Taliban-gerelateerde incidenten, ja, daar wordt over gesproken. om te bekeuren. Ja. Nou, de Taliban, die, ja, worden, die wordt dan niet bekeurd. We zitten niet in Daar wordt alleen maar mee gevolgd. Eén avond gaat het daar al minder heftig aan toe. Het, dus het, hebt... punt is, het punt is dat deze missie, als je het hebt over... is het nou civiel, dus politie, of is het militair... dan ligt het accent hier niet op de basisopleiding van slechts zes weken... Hm. maar dan ligt dat accent op wat men daarna buiten de poort maar gaat doen. Dus en vanwege, vanwege dat militaire karakter, karakter zegt u dat kan juist. niet. Maar op dat, de dat de is volstrekt logisch. Ik bedoel, Het zijn anderhalve beter die, die naar binnen komen. De eerste twee weken moeten ze hun naam leren spellen. Vervolgens krijgen ze een paar basisvaardigheden aangeleerd. Het enige wat je kunt doen met dat soort mensen is ze mee naar buiten nemen. Training on the job. Dat is het enige wat mogelijk is. Nee. En als je dus kijkt nee, hoe, die, hoe, die, hoe die POMLETs in elkaar zitten, dus die politietrainingseenheden. Ja. Uh, uh, uh, dan moet je constateren dat de militairen die daarin zitten, instructeurs zijn. Dat zijn trainers, dat zijn coaches. Dat zijn, coaches, dat zijn geen mensen waarmee je offensieve Laten... operaties kunt uitvoeren. Dat zijn mensen die net zo goed uh, door de. Uh, dat zijn taken die net zo goed door de politie zouden kunnen worden, uh, worden gedaan. Alleen, die politie is niet beschikbaar... omdat het op basis van vrijwilligheid gaat. Ja, even, even een uh, helderheid proberen te uh, scheppen. Want er worden ook heel veel afkortingen genoemd. En het is dus voor de luisteraar misschien al heel erg ingewikkeld aan het worden. En echt, het is een buitenlands onderwerp, maar het gaat over binnenlandse zaken... want de politiek praat erover. We praten erover met uh, Rob de Wijk, defensiespecialist... Thijs Berman van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid... en Harry van Bommel. Meneer de Wijk, even aan u gevraagd. Er was inderdaad gisteren uitleg voor de Tweede Kamerleden... over wat die politiemissie uh, precies gaat voorstellen... Uh, ergert u zich aan de discussie, zoals die zich nu politiek ontwikkelt? Want valt hier het woord civiel, hè, burgerlijk? Zijn het gewone politieagenten, zoals bij ons in de stad, of zijn het ook mensen die meer militair zijn? Ergert u zich ik daar? Ik erg aan. me er verschrikkelijk aan. Ja, ik bedoel wat de, de sleutelbegrippen hier zijn. Is volgens mij verantwoordelijkheid en leiderschap. Nou over die verantwoordelijkheid ten aanzien van de Afghanen heb ik net al wat uh, gezegd, maar ook de verantwoordelijkheid die je hebt voor Nederland binnen de internationale gemeenschap. Onze reputatie is, uh, zolang totaal te grabbel gegooid. Nou, nou, nou, nou, nou. Uh, nou dat is zo. En, uh, en wat je dus wel, ook die ziet... Die even ook... Laten even en wat je even... ook ziet is dat, er, uh, dat een aantal partijen a priori... Huh zeggen dat ze niet mee willen doen. De PVV die begint al tijdens de persconferentie van, van Rutte... te twitteren dat het allemaal flauwekul is. Overigens, de Deense PVV die doet van harte mee... omdat ze dan tenminste op, ja. op extremisten kunnen jagen in, in Afghanistan. De Partij van de PVDA, Arbeid heeft zich ook PVDA, direct PVDA, uitgesproken het tegen. Het was onmogelijk dat ze die, die brief van de Kamer, aan de Kamer van de regering... goed hebben kunnen lezen. Dus Cohen die had onmiddellijk al uh, uh, een, een mening klaar over... Uh, nou ja, de, sorry Harry, maar uh, de SP die zegt ook... Ook altijd neer op dit soort missies. Dat is niet dus waar. Je, je, dus komt, er, komt, er is een situatie ontstaan... waarin je partijen hebt die een bepaalde mate van verantwoordelijkheid willen nemen... naar de Afghaan toe en naar de internationale gemeenschap toe... voor Nederland en partijen die dat niet willen. Ik vind dat ernstig. Maar dan gaat het dus eigenlijk alleen maar over de positie van Nederland... in de internationale gemeenschap. Nee, en dan gaat het veel minder over de opbouw en nee, het dat conflict in Afghanistan. Nee, dit was opvallend. Mijn eerste belangrijke opmerking was... Uh, we, we hebben verantwoordelijkheid naar de Afghanen toe... om de dood ja. reden dat uh, wij mee hebben gedaan... politieke steun hebben gegeven en later ook militaire steun hebben gegeven... aan de interventie. Maar de ik Nederlandse vond, reputatie is ook van belang. Nou, nou, ik vond het opvallend in Kabul toen ik sprak uh, met mensen van de NAVO... dat ik voor ja, Jullie hebben 2000 politietrainers. Wat kunnen die Nederlanders nou nog aan verschil maken? Behalve dat ik allerlei kritiek heb dus op de inhoud van die training... die ja, geen politiemensen ja, zijn, dus dat, dat is wat u vroeg. Wat kunnen ze voor verschil maken? Toen zei die man, ja, nou ja, dat gaf hij een half antwoord op. Vervolgens zei hij, maar het gaat natuurlijk ook wel over de legitimiteit van de NAVO-missie. Dat als Nederland daaraan meedoet, dan staan wij wat sterker in onze... In onze he, dan hebben we dat wat meer internationale steun. Ja. Dat, dat is een politiek op... argument om mee te doen. Maar dan moet je kijken naar de inhoud van die trainingen. En dan zeg ik, luister eens, als je slecht getrainde politiemensen opleidt... waarvan er meer slachtoffers vallen in, Af in Afghanistan dan onder de soldaten... omdat ze te slecht zijn opgeleid, die ook niet in staat zijn... om die rechtsstaat daar te helpen opbouwen, want daar hebben ze geen notie van... Hmm. dan ben je Afghanistan niet aan het helpen, dan ben je de NAVO misschien een beetje aan het bijstaan. Maar, wat wilt u maar u dan? het heeft niks te maken met Afghanistans belang voor de langere termijn. Maar het heeft allemaal geen wel zin, maar wat wilt u dan wel? Ik denk dat de internationale gemeenschap zich de vraag moet stellen... die in de, diep in de spiegel moet kijken en moet zeggen, wat zijn we daar nu eigenlijk aan het doen? Helpen we daar de rechtsstaat? Zijn we daar bezig met een grote ja, nee, militaire maar wat operatie wil nou die tot iets leidt? Ik wil dat wij... Internationale gemeenschap, Nederland inclusief, in Kluis, zeggen: we stoppen met het tolereren van corruptie aan de top. We investeren in lokaal bestuur. We investeren prima. Maar daar in de, de, kunt de leik, maar Dat is nou precies wat de NAVO niet doet. Is, op het niet het doet. Een Al als je de niet. artikel beetje een beetje een beetje een beetje een beetje niet beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ik bestrijd een beetje een een beetje een ik bestrijd dat die rule of law, het respect voor de rechtsstaat... dat dat kan worden bijgebracht door de NAVO... in een training die sinds een jaar slechts schoorvoetend, doen, die sinds een jaar slechts schoorvoetend gescheiden is... een verschillende training voor militairen en politiemensen. Tot een jaar geleden was het deze dezelfde training. Maar met deze moet je toch gewoon helemaal je handen aftrekken van nee, Afghanistan? Hardy dat, dat, dat hoeft niet. van Bommel mengt zich nu in de discussie. Dat hoeft, niet, dank u, dat hoeft niet, want die politiemissie van Eupel is van een ander karakter. De Afghanen... Over leiderschap gesproken. De Afghanen hebben ook een ander verzoek bij de Amerikanen neergelegd. Vorig jaar nog is gevraagd om politie op te leiden buiten Afghanistan. Genoemd is uh, de, de faciliteit in, uh, in Jordanië. In Turkije, in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Daar kun je natuurlijk wel oefenen. Er is ook gevraagd om een langere opleiding. Zes weken vindt men zelf ook te kort. Er is gesproken over een opleiding van 16 weken. Dat is gevraagd door de minister van Binnenlandse Zaken, Atmar. Die daarover gaat. Voor een hele specifieke en, en, kleine groep. Nee, niet een kleine groep. Hij had het over 2.000 tot 3.000 politie per jaar. Voor een periode ja. van vijf jaar. Dus heb je het over 15.000 agenten. Dat is meer dan dat wij nu dat gaan doen hem. in drie jaar tijd. En dat betekent dat daar vanuit Afghaanse zijde echt heel Anders over gedacht wordt dan aan de Nederlandse zijde. Gisteren ging de chef defensie of de commandant de strijdkrachten heet dat tegenwoordig, ging daar ook op in. En die verwezen naar dat dat hier niet zou kunnen, omdat deze uh, politie uh, die, die, die hadden nog nooit in een vliegtuig gezeten en dat zou zeer onwennig voor ze zijn. En je, dat moest, lijkt ze, me ook. je moest ze tot rust. Nou ja, maar wij, de krijgen, is wij ook, krijgen maanden. Als het door de minister van Binnenlandse Zaken van Afghanistan zelf wordt voorgesteld. Mm. Wie zijn wij dan om te zeggen, dat moet je niet doen. En zeker niet vanwege maar de vliegings van overled. deze computer. Stel dat je dat doet, weg. het lijkt bij een onzalig plan, maar stel dat je dat doet. Dan nog heb je coaches nodig die met die mensen naar buiten gaan. Dus ik bedoel, of, het is om, of je ze nou ja, in Afghanistan de... binnen de muren ja, uh, dan... opleidt... of hier in Nederland binnen de muren opleidt... uiteindelijk dat moet je kunnen, toch... Dat kunnen met... daar ook ervaren Afghaanse politieagenten zijn. Ja. Ervaren Afghaanse militairen, militairen die zijn er... Die zijn er. Nou, die zijn er nauwelijks. Die zijn er. Niet uh, en zeker wanneer niet in deze maat. aantallen... wanneer in deze aantallen recruten opgeleid zouden worden. Niet en dat kan maat. dus ook buiten Afghanistan. Ik begrijp niet waarom de Nederlandse regering... die optie Dat blijkt een niet, niet eens wil overwegen. Het is eerder gebeurd. Uh, wij hebben zelf notabene Palestijnse politieagenten... in Nederland opgeleid. Ook Irakese politieagenten. Die zijn inmiddels weer weg. Okay. was in 1995. De uh, Irakese agenten worden buiten Irak in Jordanië opgeleid. Hmm. Dus het kan wel. Ik begrijp niet waarom die optie niet serieus wordt... Voor. Nou, even een vraag aan Thijs Berman, want die komt er net vandaan. Zijn er voldoende goed opgeleide Mensen die als coach zouden kunnen functioneren... en die de rechtsstaat ook voldoende respecteren. Afghaanse Afghaanse. Nee, Afgha nee. Dus er zullen zeker nou, trainers uit het buitenland moeten komen. Ik nou, ja, vind het ook, ook dat we de verantwoordelijkheid ik wil even sorry moeten nemen dat... om dat te doen... Ja. op het moment dat Afghanen dat ons vragen. Oké, okay, meneer Bergman, sorry dat ik hm. stoor hoor... maar uh, ik, uh, ik zit hier nou toevallig toch. En om uh, um, um, de discussie terug te brengen naar waar het in Den Haag over gaat... en waar Nederlanders een mening over hebben... Ik begrijp het alles wat u zegt, dat daar geen goede mensen zijn, Afghanen... om die politie op te leiden. Dus die moeten van buiten komen, bijvoorbeeld uit Nederland. Bent u nou in principe, los van al die details, voor zo'n missie? Of bent u daar tegen? Vindt u dat wij daar ja. nou mensen naartoe moeten sturen? Of? Maar daar heeft de PvdA al, als, al van voor de val van het vorige kabinet... een heel helder standpunt over. Wij denken dat het belangrijk zou zijn om politiemensen te trainen in Afghanistan. En de waarom zij is zijn u dan hm? tegen? Waarom zijn, ja, waarom zijn is, ze nu dan tegen? Ik ook niet Omdat van, het voorstel van de regering zoals dit eruit ziet... voor negentiende militair is in de NAVO... een paramilitaire training, zoals Harry van, van Bommel is het een noemt. En voor tiende is het een civiele politiemissie. De verhouding ligt volkomen scheef. En ja. wat je krijgt is een contraproductief voorstel... waar Afghanistan niet bij gebaat ja. is. Nou, daar moet je niet mee. Mariko Peters heeft er deze week in de Volkskrant... ook een heel helder stuk over geschreven. Mariko ik denk, Peters nee, het nee, was, nee, was Farah Karimi, neem me niet kwalijk. Het was Farah Karimi van de Novib die dat heeft gedaan. En het was een heel helder stuk. Daar stond het heel duidelijk in. Je moet gaan voor dat lange termijn belang van Afghanistan. En dat is niet gediend bij een beetje losgeslagen... Volgens en ook ja. ernstig corrupt... corrupt te corrumperen politieagenten getraind door de NAVO. Daar moet je niet aan mee willen doen. Betekent dat dan dat als de motie zou worden... of als het voorstel van het kabinet zou worden aangepast... dat u dan als Partij van de Arbeid alsnog zou kunnen uh, akkoord gaan. Het plan B, waarover we het eerder hebben gehad. Ja, maar ik ben wel Europarlementariër. Dit is echt iets voor de Tweede nee, maar Kamerfractie. Goed, partij, u, u, ik kan me toch voorstellen dat u, ook uw adviseur, uh, dat u ook uw partij adviseert. Dat doe ik zeker. Maar ja, het zou is u dan al, jawel, wel Het oordeel is aan adviseren? de Tweede Kamer en aan de Tweede Kamerfractie. En die heeft morgen een hearing en dan maken zij hun mind op. Dat is niet aan mij om dat te zeggen. Maar wat zou uw advies dan zijn aan uw partij? Mijn advies is, zet in op een civiele trainingsmissie en praat daarover. Maar u moet toch echt eens okay. uitleggen waarom dit geen civiele trainingsmissie is. Omdat het u, een militaire u, training is. Omdat u, u kijkt niet naar de taken die die trainers doen... maar u kijkt alleen maar naar het uniform. Ik vind dat, ik vind dat nee, nee, niet nee. goed. Dat, doet, dat is precies ik wat u Ik aan doet. een van die NAVO-mensen... Nou, wat is nou het verschil? Gaat nou gewoon eens even, even kijken wat die, wat die trainers precies uh, daar doen. Ja. Dan gaat de mars mee uh, het, uh, het veld in... Voor, uh, om um, um, iets over rule of law bij te brengen. Daar gaan trainers mee met een militaire uniform, wapens voor zelfverdediging... ze kunnen niet eens offensief uh, uh, opereren... Uh, en die proberen bijvoorbeeld iets duidelijk te maken over hoe je, hoe je aanhoudingen verricht. of hoe ja, je ja. Roblox inlicht. Dat, dat, dat kunnen ook civiele politiemannen. Ja, dat is niet helemaal in herhaling. Nou, dat is helemaal in al weet. Weet, ik, vroeg ik, vroeg ik vroeg aan die NAVO-mensen. Wat is nou ja. voor jullie het verschil tussen een politieman en een soldaat? En die NAVO-man, een van de hoogste civiele kerels daar. die zei tegen mij: Nou ja, een soldaat schiet meteen zijn hele magazijn leeg. en een politieman lost één schot gericht op één persoon. Nou, als dat het verschil is tussen een nou, politieman en een soldaat. Dat is lijkt is belangrijk. Het lijkt, laat me nog even uitpraten. U krijgt hier allemaal goede gelegenheden. Uh, maar, ja. maar ik wil toch nog even een ander aspect inbrengen. Moeten we niet gewoon zeggen, wij zijn lid van de NAVO. Wij doen mee in NAVO-verband. Wij zijn lid van die club. Als we daar niet in mee willen doen, moet je eigenlijk uit die club stappen. Nee hoor, je hoeft niet mee te doen met de NAVO-operatie. Dat is een vrijwillige zaak. Die wordt besloten door elk land, soeverein eigen besluit. Dat is één ding. En ten tweede, je hoeft ook niet mee te doen aan een strategie waarvan je vindt dat die mislukt. Harry van daar ben ik het zeer mee eens. Uh, wij behouden ons ook altijd het recht voor. En inmiddels hebben alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de SGP, wel een keer nee gezegd tegen een militaire missie. Dat geldt echt voor, ook voor VVD, Partij van de Arbeid en anderen. Dus wat dat betreft blijft dat soeverein recht altijd bij uh, de Nederlandse regering op de eerste plaats. Tweede Kamer in tweede instantie liggen. Maar bovendien geldt hier dat wanneer er iets gevraagd wordt waarvan jij belangrijke onderdelen... en ik noem hier even de F-16's met 120 man... die gaan daar geen luchtverkenningen uitvoeren. Ja, ze gaan ook bermbommen detecteren. Maar wanneer er gevraagd wordt steun deze operatie tegen de Taliban... dan zullen zij dat ook doen. Dus die raken gewoon betrokken bij gevochten. Deze missie bevat onderdelen waar wij falikant nee tegen zeggen. Ja, een heel klein deel. Civiele opleiding van politie. Ik zeg het u nog een keer. Wij hebben die EU-politiemissie in Afghanistan ook gesteund. Wij zien dat die versterking nodig is... Maar met dit, he alles, dit hele circus eromheen... want er gaat meer mee dan maar Die 165 man buiten de poort, dat zijn ook mariniers, dat zijn ook infanteristen. Ja, u heeft uw punt duidelijk ja. gemaakt. Rob de Wijk, de positie binnen de NAVO, nou, staat die op is, het spel, vindt u? Nou, die, ja, die is al te grabbel gegooid. Nee, Eén, al, een, al, kijk, één anekdote. Ja. Uh, Rutte die komt voor de eerste keer op een NAVO-top. Moet uh, spreken tussen Kazachstan en, uh, en Mongolië. Dat is... Een heel duidelijk signaal. Uh, uh, Rosentaal, minister van Buitenlandse Zaken, wil een gesprek over Afghanistan met uh, Clinton. Wordt geweigerd. Het is niet algemeen bekend, maar het is wel gebeurd. Wanneer is dat geweest? Dat is tijdens de afgelopen NAVO-top in, uh, in de Lissabon, Lissabon gebeurd. Uh, en het uh, dat, dus dat dat is wel woorden... Ik bedoel, mij, steeds, mij, werd, mij werd ook gezegd uh, door, de door degene 20. die daar, die, die daar uh, aanwezig waren: van ik hoop dat jullie ministers uh, dat signaal hebben uh, begrepen. We zijn de G20 uitgeknikkerd. Uh, uh, sp het speelt uh, nu hetzelfde met, uh, uh, uh, met de Wereldbank. Uh, dus het, ga met de Wereldbank, gaan we zo maar door. Uit? Nou ja, ook daar uh, moeten allerlei uh, posten worden verlengd. En het is maar zeer de vraag of dat gebeurt. Het, uh, dat heeft niet het, te maken met ons standpunt aan in Afghanistan. In de, de hele klaar. discussie dat over... Dat vraagt er op de Wijk zich dus da af. Dat is gewoon ja. niet waar. De hele discussie uh, met Ashton. Komt ne krijgt Nederland een van uh, de. is de buitenlandse vrouw van de Europese Unie. Laten ja. we zeggen, de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Die moet nu zijn top 10 posities in, uh, uh, invullen. En daar zit een Nederlander bij. En dat heeft heel erg veel moeite gekost om dat voor elkaar te krijgen. Nee hoor, het was op zijn eigen kwaliteit. Dat mag allemaal zo zijn. Maar ik vind dat geen reden om vervolgens te zeggen. En omwille van onze plaats internationaal op belangrijke podia. gaan wij manschappen mannen en vrouwen inzetten in de, de Instaarschaal. In in dat mag het gevolg zijn, ja. maar ik vind dat geen zelfstandig argument... om te, tegen onze nou, militairen te zeggen... Dan bent u niet, u, bent u niet geschikt om buitenlands nee. ons blij te voeren nou, met uw partij. Ik ben ja, maar... er ook om dat te controleren. Ik heb mijn eigen argumenten daarvoor. Ik ga niet tegen militairen zeggen... ik stuur u op een missie waar ik zelf enorm veel vraagtekens bij heb. En dat is voor ons van belang vanwege G20, Wereldbank, uh, uh, noemt u maar ook. Dat en misschien ook, ook niet. wel vanwege binnenlandse belangen. Want er staan hier ook verkiezingen op stapel. Dat is ook, ja. zeker, dat is ook zeker het geval. Speelt en ja. dat mee? Dat speelt zeker mee. Afghanistan wordt alles bepaald door binnenlandse agenda's. De binnenlandse agenda van Washington, de binnenlandse agenda van elk, elke staat die daar bezig is. Dat is erg treurig voor de Afghanen, want die zien met leden ogen aan... hoe wij hun eigen toekomst te grabbel gooien. Dat zijn we aan het doen. En dat moet anders. We moeten in de spiegel kijken, we moeten nadenken over einde dan corruptie. Ik begrijp echt, echt het niet, kan niet anders. Ik begrijp echt niet wat u nu zegt. Uh, u het is nou al aantal... vrij helder? Nee, u heeft het nou automalen gezegd ja. dat we die dat we de rule of law instituties moeten versterken. Nu ga je daar een missie naartoe sturen als je de brief van de regering aan de Kamer goed leest, dan is die daar nou juist op gericht en u zegt ik wil die missie niet want we moeten de rule of law versterken. Ik begrijp echt niet wat u zegt. Thijsberg. Wat ik zeg is dat die trainingsmissie voor 19e een training oplevert die te weinig op die rechtsstaat gericht kan zijn omdat er de expertise niet voor is binnen de NAVO. Dus, wat, dus, wat, dus wat, wat je dus moet doen is Eupol ondersteunen, omdat daar de kennis wel aanwezig meneer is. En Berman, dat is essentieel. Eupol is een hele kleine missie voor het topkader en waar het echt om draait is veiligheid op straat. Kom nee, Eupol is bezig. Nee, nee, nee, nee. U stelt voor. Ja, zaken verkeerd in. Eupol is bezig, herhalen, even, is bezig dus. met het focus aan te verleggen van. Ja. Er blijft, er blijft uh, kader ge, ge, ge, getraind worden, dat is zeker zo. Maar ze gaan het focus verleggen naar de normale politieagent in de straat. En die is hard nodig in dat land. Nou, ja, daar ja, zijn we het daarover eens. Meneer Bijman, toch even. Uh, we hebben hm. het over Eupel, nou, noem maar op. Ik denk dat er heel veel luisteraars de draad kwijt zijn. Ik hoop wel Ik dat hoop, ze hoor. nog luisteren. Rob de Wijk, die zit hier gewoon uh, nou, onder deskundige leiding. Dus die, die, die snapt het dan niet. Mensen thuis willen gewoon weten... sturen wij Nederlandse nee, politiemensen naar een land toe... wat een oorlog is. En dat daar risico's bij spelen, is evident. Daar kan je uh, lang over discussiëren, een week lang in, in, in Den Haag. Maar risico's, die zijn er. En je wil dat ja. natuurlijk beperken. Of je stuurt ze niet. Zo simpel is uiteindelijk toch de vraag ja, op de wijk. Maar ja? natuurlijk is het zo simpel. Ja, ja, fijn, ja, en, het so ja. en het gaat om solidariteit. Inderdaad, naar de Met NAVO. Wie? Na naar de NAVO, naar de bondgenoten. We zijn de enige NAVO-lidstaat die daar niet zit. Precies. Dat is toch belachelijk? En dat, dus... is waar het, dat is waar het politiek om gaat met nou, CDA en de VVD. Nou, en ik denk, moet je daar de levens van de, soldaten van voor in de, de, de waarschijnlijk gaan stellen? Ik bedoel, een land, een land dat... Valt u toch niet steeds in de reden, zeg, op oh, de toestand? Sorry. <laughs> u lijkt wel een politicus. Ja. Thijs Berman. Ja, ma ma ik, maak het in één zin even kort duidelijk, Thijs Berman. Ik denk dat je om die solidariteit... om mee te doen aan een mislukte strategie... Hmm. niet de levens van soldaten in de waarschaal moet stellen. Maar wie dus heeft, er heeft er over een uit. mislukte strategie? Dat moet toch allemaal nog blijken? Ja, maar even voor het in de reden vallen. Dat, uh, ja, um, uh, nee, maar Meneer Berman, ook even om, om er terug te kijken. Hè, de Partij van de Arbeid heeft ook de oer missie Want zat besloten in het kabinet gesteund. En duidelijk gezegd, we kappen er op enig moment mee uh, ja. vorig jaar. Maar als u daar dan op terugkijkt... dat was eigenlijk ook een mislukte missie. Ziet u dat zo? Nee, dat zat in een andere strategie. Oh. Nu is er de strategie van de military surge... van opeens heel veel soldaten hard slaan en dan snel wegwezen. Want we willen allemaal weg uit Afghanistan. En die strategie die mislukte. De vorige van het daar aanwezig zijn... en proberen daar de zaak op poten te, te zetten... Nee. met ontwikkelingsorganisaties, lokale organisaties. Dat was een strategie waar enig muziek in zat, waren het niet dat Bush... negen jaar lang corrupte en oorlogsmisdadigers... aan de top heeft getolereerd. En dat is een drama. Je van Bommel. We zullen uiteindelijk ook, en dat mis ik te veel... in het debat in de Kamer, ook ja. in de beantwoording van de regering... zullen wij toch tot een wat meer bredere, bredere evaluatie moeten komen... van wat hebben die enorme oorlogsinspanningen... Hè, de opgeleverd. 150.000 militairen. Wat hebben die opgeleverd in Afghanistan? Ja. Want wij zijn daar maar een heel klein deeltje van... met onze Nederlandse troepen. Dat zullen we nu ook blijven. Dit is, als je het afzet tegen die enorme buitenlandse troepenmacht. Natuurlijk maar een heel klein deel. Het gaat om relatief veel belastinggeld in een tijd... dat er 18 miljard bezadigd moet worden. 468 nee. miljoen euro. Maar we moeten ons ook afvragen... zijn wij onderdeel van een strategie... die wij zelf kansrijk achten op termijn? Ik geloof daar niet in. Daarom waren wij nee. ook tegen die missie in Uruzgan, Maar de resultaten van die missie die kun je niet alleen maar uitdrukken... in schooltjes of kinderen die naar school nee. zijn of kliniekjes. We zullen dat ook in veiligheidstermen moeten doen. En nou, dat het, het probleem, probleem, is het probleem okay, denk ik van... Uh, van wat er het afgelopen jaar is gebeurd, is dat Bush het behaagd heeft om zijn activiteiten te verleggen van Afghanistan naar Irak. Dat is een, een mega fout geweest die hij heeft gedaan. En onder Obama uh, is de strategie veranderd... en moet eigenlijk nu gaan puinruimen in, uh, in Afghanistan. Precies. En wat, wat ik een hele goede zaak vind... is dat er nu eindelijk eens een keer een deadline is uh, gesteld. Met een duidelijke strategie waarbij het gaat om het overdragen... van de zorg voor de veiligheid aan de Afghaanse mensen zelf. En dan kun je zo in 2014 weg. Ja, Het interessante, meneer de Wijk, is wel dat u mede, uh, heeft meegewerkt... aan die motie die uh, door een meerderheid in de Tweede Kamer... is aangenomen van D66 en GroenLinks, die uiteindelijk pleit voor die missie waar het nu over gaat. Hè. Mm. En dat is raar dat, dat met name ook GroenLinks... Uh, daar nu toch een beetje no. twijfel bij heeft. Nou ja, GroenLinks heeft daar wel verantwoordelijkheid mee getoond. Ik was daar wel blij mee. Ik vond het ja. ook wel heel, een heel mooi gebaar van GroenLinks. Maar, maar GroenLinks was legt natuurlijk motie... wel ver een verantwoordelijkheid in een andere tijd. Was nog van voor de verkiezingen. Uh, maar uh, Jolande dat Sap, toe. ja, Sap en... heeft hier twee weken geleden of drie weken geleden bij ons in de uitzending gezegd dat het wel lastig is dat het nu een motie is die moet worden uitgevoerd door een ander kabinet, ja. namelijk een maar... kabinet waar de GroenLinks geen deel van uit. Maar de betekenis bedoelde... van de motie is niet veranderd. De nee. uitleg van de motie die op dat moment is gegeven is nog steeds geldig. En ik heb dat debat gevoerd met uh, Mariko Peters in de Tweede Kamer. En daarin heeft zij duidelijk aangegeven dat civiel, wat haar betekent... marechaussee, politieagenten en eventueel uh, beschermers in, in termen van BSB. Uh, speciale bewakingseenheid, uh, zal ik het maar even noemen. En dat is volstrekt anders dan F-16's meesturen... Ja. en, en, en infanteristen en mariniers meesturen. Dus uh, daarin zit wat mij betreft ook, uh, ook de ruimte van links... De mariniers, die, die zitten bij die 165 begeleiders, trainers die buiten de poort gaan optreden. Maar niet, zo, om, maar zo niet is voor offensieve er... offensieve militaire operaties. Nee, dus of, maar die zullen wel, wanneer zij hun operationele taken met de Afghanen uitvoeren, gewoon betrokken raken bij gevochten. Oké, okay. okay. we ja. gaan ja. het allemaal vecht zien. Vecht Maandag niet. is de hoorzitting. Uh, uh, daar wordt nog heel veel informatie gewisseld. Daar zult u ongetwijfeld ook bij zijn, meneer De Wijk. Ja, ik mag ook wel zeggen. Ja, ja zeker. U bent als een van de uh, deskundigen daar. Laten we het nog even hebben over Wikileaks. Want dat is natuurlijk ook de afgelopen week heel erg in het nieuws geweest. Er regende de afgelopen week documenten, diplomatieke contacten tussen Nederland en de Verenigde Staten. Wouter Bos zou enorm onder druk zijn gezet om langer in kan te blijven. Vooral Nederlandse ambtenaren zouden de hulp van Amerikanen daarvoor hebben ingeroepen. Meneer de Wijk was u heel erg verrast, misschien zelfs een beetje opgewonden door al die uh, berichten. Nee, nou, ik ben niet zo snel opgewonden door dit soort dingen. Ik was totaal niet verrast over wat ik las. Het hele discussie, ja. Uh, die hele discussie ook uh, over het onder zetten van bos, dat is gewoon zoals het werkt in Den Haag. Ja, dan... is, het zo dat, is dat normaal dat Nederlandse ja. uh, hoge ambtenaren proberen ja, via wat de zijbank. Uh, ja, Nederlandse politicus onderdrukt? te zetten. Ja, wat dat betreft zijn net mensen. <laughs> uh, kijk, als je in een gezin zit uh, en Pa komt er niet uit met het kind, mm. dan zegt hij tegen Moe. Goh, ik kom er nu doorheen, zeg jij eens wat. Nou, zo gaat het in de internationale betrekkingen. En wie al. is dan pa en moe in dit geval? Want nou, het gaat er natuurlijk om. Heeft zo'n ambtenaar uh, dat Nederland op eigen houtje gedaan? He? Ja, ja maar heeft zo doet zo'n ambtenaar dat op eigen houtje? Of wordt hij door de verantwoordelijk minister en, gestuurd? Een ambtenaar zal nooit buiten de kaders gaan... die door de politieke leiding is gezegd. Oké, okay, dus om het even namen te geven... Nooit. dan heeft minister Verhagen in dit geval gezegd... joh, zeg jij even dat tegen de Amerikanen dat... Dat zo te dat... zijn dat Verhagen dat gezegd heeft... Maar het was volstrekt helder dat Van Hagen dat vond. Ik bedoel, ik bedoel, je hoeft de kranten op na te slaan in die tijd... om te weten dat dat gewoon zo is. Dus dan uh, doet een ambtenaar wat... Wat zijn baas, wat zijn baas wil, die handelt of in onder, onder instructie... of hij handelt in de geest van zijn baas. Dat nee. is wat een ambtenaar doet. Zo werkt hij gewoon. En nu al die krokodillentralen van, uh, uh, vanuit de PvdA... dat het allemaal niet kan... Sorry. Kom op zeg. Uh, iedereen wist gewoon dat dat zo werkte. Sterker nog, nou. al die mensen zitten bij elkaar op dezelfde gang in het ministerie van Buitenlandse zaken. Ja, maar die praten dus kennelijk niet met elkaar en nou, moesten zo is dat, via de dan is dat, dat het het dan is dat het ernstige. En wat natuurlijk ook tamelijk ernstig is... is dat je met een tamelijk autistische minister zit, in dit geval Bos... die gewoon überhaupt geen visie meer heeft op Nederland in het buitenland. Namelijk autistische Wouterboom. wel vriendschappen gesmeed. Als ja. <laughs> nou ja. uh, uw minister Thijs ik, Berman? Ik denk, Rob Wijk wordt hier een groot monument voor de reaalpolitiek en de machtspolitiek. Zo, maar, werkt het nou eenmaal. Ja, ja, zo werkt het nou eenmaal. Het kan, je kunt misschien ook fatsoenlijk blijven. En als hoge ambtenaar, denk ik dat je het niet kan maken om met persoonlijke argumenten die je aanreikt... aan diplomaten van de VS... ervoor te zorgen dat Wouter Bos... zijn positie wijst. Dat heeft hij natuurlijk gelukkig niet gedaan. Dat is wel gek. Ik bedoel, dat doet hij niet. Maar het is ongelooflijk... vind ik, dat je dat kan verdedigen. Dat je zegt als ambtenaar in een gesprek met een diplomaat... en dat je gesprek hebt met een diplomaat... dat is allemaal prima, luxe, dat, je, dat je uitlegt de, dat we in een moeilijke positie zitten... en dat de man die omgepraat zou moeten worden, Wouter Bos is in de regering... vind ik volkomen logisch, niets aan de hand. Maar dat je de persoonlijke argumenten over staatsmanschap... en eigenlijk, als je die gaat aanreiken, dan ga je de traditie van uw partij, Harry van Bommel? Als dit zo gewoon is, als Rob de Wijk veronderstelt... ik mag hopen dat het niet zo is, maar als dit zo gewoon is... waarom wordt het dan niet erkend... Door de minister van Buitenlandse Zaken. Dat is ook weer gewoon. Wa waarom wordt. Nou ja, uh, inderdaad. Nee, want, ja, want op een gegeven moment. Dat ga je toch niet zeggen? Op een, nee, gegeven, een, moment, op een gegeven moment. Um, gaat het dan ook op liegen lijken? Hè? Als je nou, echt dan vind je kent. wat anders. Nee, staat, dit staat vind allemaal u dat? iets niet zeggen. Ja. Anders ja, wanneer? Wacht even, wanneer? Vindt u dat ook echt? Dat wanneer het nu liegen echt? is? Uh, dat gaat hier wel heel erg op lijken. Kijk, je moet de, de nou, minister van, van buitenlandse zaken moet je onder een vergrootglas leggen met zijn uitspraken. Ja. Maar die documenten van Wikileaks die zijn buitengewoon precies. Wat daar beschreven staat is buitengewoon precies. Maar het is Ik... maar één kant van de zaak natuurlijk. Het is een verslag van een gesprek van de één... Hier. Ja, maar, verzinnen maar, maar, dat maar van één ze, ze, ze verzinnen dat tijd, niet. Verzinnen dat niet. Dat, Ik, in die niet zin dat... is het waarheidsgehalte van... VS-diplomaten VS gaan niet een argument verzinnen van meneer De Gooijer... die zegt, god, je ze moet dus opwijzen op het staatsmanschap van Wouter Bos. Ik denk niet dat ze dat verzinnen. Daar hebben ze geen enkel belang bij. Ik denk dat Rosenthal zich heel onhandig heeft opgesteld... door het zo krachtig te gaan ontkennen. Je kunt beter zeggen, ik zeg je niks over. Dat heeft hij ja. niet gedaan. Hij ontkent het. Dus hij zet zich daar in een heel moeilijke positie mee. Ja. Ik, maar, hij had kunnen zeggen, ik weet het niet precies. Ik was er niet bij. Um, we kunnen moeilijk de, de, de man op de pijnbank leggen om dat eruit te krijgen. Nou ja. We gaan ook de Amerikanen niet ter verantwoording roepen. Um, dat had hij allemaal kunnen zeggen, hij heeft hij niet gedaan. Hij is uh, pontificaal voor de ambtenaren staan, ja. die bovendien net een nieuwe benoeming in zijn zak had zitten voor Brussel, de hoogste diplomatieke daar. Hoort voor, dat dat hoort hij te doen. Hoort maar wanneer er een probleem is uit het verleden waar hem geen rechtstreekse verantwoordelijkheid raakt, dan kan hij daar duidelijkheid over geven. Oké, okay, we zijn er eigenlijk wel zo goed als doorheen. Nog één minuut. Uh, nou, simpele vragen die zijn dan voor mij. Uh, want het is een ingewikkelde kwestie, dat is wel duidelijk. Dus een kort antwoord graag op de volgende vraag. Meneer uh, Rob de Wijk, komt die missie er? Geen idee. Tijdens? het. U hoopt dat. Thijs Berman? Het is aan de Tweede Kamer. Ik hoop niet deze missie. Niet deze missie. Die missie Uij komt, komt er niet. Daar van ben, ben ik van overtuigd. Omdat GroenLinks dit niet zal steunen. Oké, okay, Nou, we gaan het zien. En we gaan het ook heel gauw weten, denk ik. De hele volgende week zal er veel over bericht worden. Dank aan onze gasten Thijs Berman, Harry van Bommel Rob de Wijk. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Kijk dan even op onze website troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending deden Roelien Aksen en Lisbeth Witteman. Techniek was in handen van Martin Schuurman. Straks de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag.